Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer gaat zo los op de avondklok. Maar voor een kwartiertje begint het debat over die strenge coronamaatregel. Ons demissionaire kabinet wil graag dat die avondklok er komt... maar alleen als de Tweede Kamer akkoord gaat. Politiek verslaggever Wilco Boom verwacht wel dat dat gebeurt. En dan vooral uit angst voor een derde golf in verband met de opkomst van de Britse variant op het virus. Die veel besmettelijker is dan de variant die we al hebben. Maar misschien willen de partijen nog wel wat aan het plan veranderen. Het zou daarbij wel kunnen dat de avondklok een uur later ingaat dan het kabinet wil. Half tien in plaats van half negen. En dat dan om de critici in de Kamer uh, tegemoet te komen. Aan het eind van de dag dan weten we het. Ja, we horen dus straks of die avondklok er komt. Dat zou dan de zoveelste coronamaatregel zijn. Begrijpelijk vinden veel mensen, maar het is soms ook best pittig. Ja, dat ongeveer niks meer kan. Vooral horeca dicht en zo, dat soort, uh, feesten. En gewoon afspreken met vrienden. Uh, ik ben uh, thuis zitten wel heel erg moe. Uh, de hele dag voor een scherm en het is helemaal, helemaal niks voor mij. Toch moeten we nog even doorbijten. We kunnen al een tijd niet naar de kroeg. We kunnen door de eventuele avondklok straks ook minder bij elkaar langsgaan. Toch is het volgens deze psycholoog belangrijk om de boel positief te bekijken. Accepteer de situatie zoals die is en ga er het beste van maken. Ga toch nog eens kijken wat er wel kan. Uh, ga er dan thuis wat van maken. En inderdaad, het is niet zo leuk als naar de kroeg gaan en je vrienden zien en uh, uh, s'avonds lang feesten. Dat is zo, maar accepteer dat het voorlopig even niet zo is. Ook is het volgens hem belangrijk om overdag genoeg te bewegen, een leuke thuishobby te zoeken of wat vaker met je vrienden te bellen. Door zware windstoten zijn op meerdere plekken bomen omgewaaid. Sommige kwamen op auto's terecht. In Arnhem viel er eentje tegen een appartementencomplex. In de buurt van Utrecht landde een boom op een rijdende auto. De bestuurder raakte niet gewond. Een bijzonder gezicht in Londen binnenkort. Daar worden twee stadsbussen omgebouwd tot ambulance. De stoelen worden vervangen door bedden en beademingsapparatuur. De bussen kunnen dan worden gebruikt om coronapatiënten te vervoeren. Het weer het waait inmiddels al een stuk minder hard. De rest van de ochtend zien we best wat zon. Vanmiddag vallen langs de kust weer buien. Vanavond is het overal weer nat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere is dicht... vanwege een gekantelde vrachtauto bij het knooppunt Almere. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer naar Almere rijdt het beste om via de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu in Zandvoortse Zaken. Donderdag 21 jaar perenari. Buiten is het 6 graden met Storm Christophe. Mijn naam is Joe Willem en dit is Droom Jeez, I lay it down, girl. I wanna knock your socks off. Mocking block off, girl. I'm down for whatever. There are a few fees that's forever. Like you in my life, girl. It's all that I need to get by. Time to break it down, cause you're making it high. Uh. Nou, hoe toepasselijk kan het zijn, hè? In tijden van avondklokken en dat soort dingen. Goedemorgen. Het is donderdag, 21 januari. En ik weet niet of je het weet, maar het is internationale knuffeldag. Nou, daar kunnen we dus niet zoveel mee vandaag. Nou ja, virtueel dan. En uh, ja, dit is ook de dag toen in... Uh, even kijken, wanneer was dat... 2012 Laura Dekker de jongste zeiler was die rond de wereld uh, heeft gezeild. Toen zij uh, aankwam in de haven van Sint uh, van Maarten. Zijn natuurlijk, uh, ja, dat was een hele soap toen, het zeilmeisje. En uh, even kijken, uh, in 1970 was vandaag de allereerste vlucht van de Boeing 747. Ik weet dat de KLM hier zijn laatst mee heeft gestopt. De vliegers geloof ik alleen nog vracht mee. Maar misschien zijn er wel wat luisteraars die daar meer over weten... En uh, ja, ook wel een toepasselijke. In 1799 heeft Edward Jenner het vaccin voor de pokken uitgevonden. Nou, We hebben, we hebben het heel veel over vaccins tegenwoordig, dus dat is ook wel een uh, toepasselijke. En vandaag, heel lang geleden, in 1793, ging het hoofd van Lodewijk XVI eraf bij La Bastille. Dat was na de Franse revolutie natuurlijk. Uh, eens even kijken, laten we eens kijken of er nog wat mensen jarig zijn. Uh, nou, geboren in 1919, uh, 19. even kijken... 1905, Christian Dior. En dat was wel leuk, dat is natuurlijk een bekende Franse ontwerper. En uh, vandaag in de tweede uur... praten we met een bekende, bekende Zandvoortse modeontwerper namelijk Ilja Visser. Dus dat is, uh, zij gaat vertellen over haar droom. Dus, uh, nou, ga vooral luisteren daarnaar. Uh, even kijken, Goedele Likens, Bekende tv-presentatrice. En seksuoloog, dat is, uh, uit 1963. En André Hazes junior. Die wordt vandaag, even kijken... 27. Nou... Dat, uh, hartstikke gefeliciteerd. Hey, en uh, dit zijn een beetje de feitjes van, uh, van de afgelopen jaren. Maar ja, wat ons natuurlijk vooral bezighoudt, is uh, dit: Ja, je moet je wel gaan doen natuurlijk. Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdom. En dan geldt die in heel Nederland tussen half negen s'avonds en half vijf in de ochtend. En dat betekent dat het in principe verboden is om tussen deze uren op straat te zijn. En deze maatregel geldt net als de andere maatregelen in de lockdown tot en met 9 februari. Ja, ze gaan over vijf minuten daarover discussiëren in de Tweede Kamer. Dus nou, wie weet krijgen we vandaag nog tijdens de uitzending... Een, een uitslag daarover. En uh, vorige week spraken we met twee docenten hier. Met uh, Marina Pagrach en uh, Roos Kemper. En die uh, hadden eigenlijk wel wijze tips. Ook voor deze tijden. En ook voor die, voor die bijkomende, ja, bijkomende maatregelen. Die er nog weer bij komen. En dat waren deze twee. Ja, ik denk een, een tip die ik wel kan geven is dat je... Ja, weet je, laat je, laat je niet gek maken. Ik denk, ik denk iedereen doet zo stinkend zijn best. Laat het maar. Ga maar Zet de laptop maar open als je kind niet mee wil doen laat maar kijken. En als je kind wegloopt... is ook niet erg. Dus inderdaad... laat je niet gek maken. En kijk wat er wel kan. En uh, nou, als we dan bijvoorbeeld even kijken... naar afgelopen zaterdag... toen uh, was de uh, Vrienden van... Amstel livestream. En daar keken... 500.000 mensen hadden daar kaartjes voor... Uh, voor gekocht. En uh, ze hebben uitgerekend dat dat betekent dat 1,7 miljoen mensen... hebben gekeken. Nou, en uh, er waren fantastische artiesten daar. En wat ook wel een leuke was... was dat het uh, sinds... Uh, even kijken, sinds 2015... Voor het eerst is dat Akda en de Munnik weer samen een plaat hebben gemaakt. Dat hebben ze samen met Typhoon en, en Maan gedaan. Ze zijn naar Ameland gegaan en daar hebben ze een prachtige plaat opgenomen... die ook wel heel toepasselijk is voor deze tijd. Want die gaat erover als ik hier weer zie. Dit zijn Akda en de Munnik met Als ik hier weer zie. TFM, via de ether, kabel of live op internet. Yay! Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer? Een vriend zegt zwijgen vaak veel meer, vaak veel meer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde de hemel jij en ben je even heel dichtbij. Ik hoef maar aan je te denken Hoe je danst in de lente Wat zou ik graag bij je zijn Ik hoef je niet aan voordat ik zeggen kan, mijn home en mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beide veel te druk, man. Ik hou van je, maar oh, dan zit ik soms fout. Je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke story die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogste is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie. Ik zal je pakken, ik zal je smakken. Ik je op, gaat door het dak en ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n tweeën. Ik hoef je niet. Net al eventjes over, over die persconferentie van gisteren. Um, en, dat, uh, en het debat wat natuurlijk nu, uh, nu plaatsvindt. Dus uh, dat blijft even spannend. En ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Wat, vind je, wat zou je ervan vinden als er een uh, avondklok wordt uh, in, uh, ingevoerd? Want die kans is natuurlijk wel vrij groot. Dus uh, mocht je erover mee willen praten, bel dan even met 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En uh, het leuke is, we hebben morgenochtend, als het allemaal doorgaat. Uh, om tien uur gaat uh, Jelmer hier, Jelmer Koper... die uh, belt met uh, onze burgemeester, David uh, Molenburg... om uh, te horen wat, uh, wat, uh, ja, wat zijn indruk een beetje is van die, um, die avondklok... en de gevolgen daarvoor voor Zandvoort. Dus dat wordt natuurlijk interessant. Hé, hey, um, gisteren was natuurlijk uh, ja, misschien nog wel veel groter nieuws... want gisteren kwam na vier jaar een einde aan het tijdperk Trump. Nou, we Persoonlijk hoop ik voor altijd, maar je weet natuurlijk nooit hoe het kan uh, lopen. Maar uh, ja, gisteren uh, hoorde je, misschien heb je gekeken en hoorde je dit. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute the office of president of the United States Office of president of the United States And will to the best of my ability and Will to the best of my ability Preserve, protect, and defend Preserve, protect, and defend The Constitution of the United States The Constitution of the United States So help you God So help me God Congratulations, Mr. Thank president ah, And I may... Uh... ...een soort van zucht van verlichting door de wereld. En wat misschien nog wel, uh, uh, wat, wat wel bijzonder was... ...was ook de uh, beediging natuurlijk van Kamala Harris... ...de allereerste vrouwelijke vicepresident. En uh, ja, ook dat zag je links en rechts... Uh, ...dat het ook weer als een grote uh, ja, stimulans en uh, motivatie... ...voor alle vrouwen ter wereld wordt gezien... ...dat echt alles mogelijk is. Zo lukken En uh, nou, in, uh, in ter ere van al deze dingen... ...hebben wij de top wie wat waar voor vandaag opgedragen aan, uh, aan Joe... Dus uh, heb je een nummer over Joe... bijvoorbeeld zoiets als dit. Nou ja, of iets, uh, of iets moois. Hè? Een nummer waar Joe in voorkomt... of een uh, zanger die Joe heet... bel het vooral door... en dan uh, gaan wij ze achter elkaar zetten... in de top wie wat waar... Dus uh, je kunt ons bellen met het nummer 023 0393 Of stuur een berichtje via Instagram op uh, ZFM Live laagstreepje Dat is ZFM Live laagstreepje En dan komen we na het volgende nummer. Zijn we bij je terug met de top 4 wat waar? En dit is uh, Squeeze uit 1981. Het nummer is nooit een hit geworden, maar hij werd bekend. Doordat het werd gebruikt in een reclame uh, voor een hamburgerrestaurant en een biertje. Apel. For my face, pajamas, a hairbrush, new shoes, and a case. I said to my reflection, Let's get out of this place. Past the church and sleep. On Radio voor jou en door jou. Dit is de top wie wat waar. Elke week gaan we op zoek naar drie platen over een willekeurige persoon, een voorwerp of een plaats. En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over... Joe. Dit is de top wie wat waar van donderdag. 21 januari. Ja, ze was 14 uh, jaar oud tussen het zon. Ze heeft er 11 weken mee op 1 gestaan in Frankrijk. Dit is... Vanessa Paradis, Joe Le Taxi. Die uit 1987. En uh, ja, ik uh, weet niet hoe het met jou ziet... maar ik ben dus een enorme filmfan. Dus uh, bijna elk nummer heeft wel weer een referentie met een film. En uh, ook de nummer 2 uit de Top Wie Wat Waar van vandaag over Joe... Uh, heeft voor mij uh, zo'n uh, zo uh, ja, zo, zo, zo referentie. En ik weet niet of, of dit een belletje doet rinkelen bij je... maar stel je voor, je werkt in een fabriek aan de lopende band... en dan opeens gaan de deuren open en er komt een... Een, een officier in een wit uniform op zijn motor uh, de, de fabriekshal binnenhalen om jou op te halen. Nou, ik weet niet of deze scène je wat zegt, maar dit is uh, Richard Gere en Deborah Winger in An Officer and a Gentleman. Hele oude film, maar echt fantastisch. En uh, hij draagt er weg op zijn motor en ze, ze trekken samen de wereld in. Uh, en de, de, de hele film gaat heel erg over hoe Richard Gere wordt opgeleid tot officier... met een, een verschrikkelijke drill sergeant en alle, alle ellende die erbij hoort te komen. Maar daarbij zat een fantastische soundtrack van, uh, van Joe Cocker en Jennifer Warnes Up where we belong. Dat is de nummer twee uit de Top Wie Wat Waar van vandaag. Joe Cocker en Jennifer Warnes. cry last you We dus gisteren echt uh, heerlijk zitten kijken naar die uh, inauguratie. En dat is, het is heel raar, want Amerika gaat natuurlijk prat op dat het een heel ander land is. Maar dan is er zo'n hele wet ceremonie met een fanfare en weet ik veel wat. En, uh, en heel, veel, um, ja, heel veel uiterlijk vertonen en, en vlaggen en uh, weet ik veel wat. En, uh, dus dat lijkt dan toch alweer heel erg ouderwets. Het lijkt wel een beetje op onze uh, ja, prinsjesdag misschien wel, ja. Daar komen ze al een beetje op neer. Hey, um, maar Joe Biden is dus begonnen. En hij is ook gelijk... Uh, een vliegende start heeft hij gelijk gemaakt. Want uh, dat heet dan een, uh, uh, een executive order. Dus een, een presidentieel besluit. En daarmee is hij bijvoorbeeld, heeft hij bijvoorbeeld alweer hele goede dingen gedaan. Ze is dus uh, um, Amerika weer terug bij de Wereldhandelorganisatie. Zijn ze gestopt met het bouwen van de muur tussen, uh, tussen Mexico en, um, en Amerika... Uh, en heel belangrijk zijn ze weer in het Parijse klimaatakkoord dus uh, nou, het, uh, ik weet het hier in Zandvoort schijnt de zon en het lijkt alsof de zon weer een klein beetje meer schijnt op de hele wereld en uh, ja, dat er weer misschien wat balans en wat rust komt na nou, het geweld van vier jaar hey, en uh, de volgende en de laatste de top wie wat waar is uh, Hey Joe en uh, ik heb gekozen voor de uitvoering van Jimi Hendrix dat is misschien wel de allerbekendste maar uh, ja, het... het origineel is waarschijnlijk van The Leaf, ergens uit 1956. Maar ja, deze staat toch wel in onze geheugenkist. Jimi Hendrix. En de volgende is Houdi so, the last Hoody Zo, dat is het woord. en de Blowfish, Hun allerbekendste hit en eerbetoonde Bob Dylan. Want ze hebben zijn teksten verwerkt in hun tekst. Dit is Only Wanna Be With You. She went to Italy She earned a million bucks And when she died Came to me I can't help her If I'm lucky Be with you. Nou, en uh, met de nieuwe maatregelen klopt dat ook, want je mag nog één iemand thuis ontvangen, hè? heb ik begrepen. Dus uh, en nog even wat meer corona gerelateerd nieuws. Ik lees net dat uh, jammer genoeg ook dit jaar uh, alle live sportevenementen sport die Le Champion, uh, dat is de sportorganisatie uit Alkmaar, organiseert tot 1 juni. Uh, geannuleerd worden. Dus geen fysieke evenement tot het met 1 juni. En uh, dat betekent ook voor Zandvoort dat de circuitrun dit jaar dus jammer genoeg, uh, voor de tweede keer niet doorgaat. Dat is wel erg jammer natuurlijk, want uh, dat is altijd echt zo'n, uh, net zoals de, de halve marathon in Egmond, uh, is ook die circuitrun is echt zo'n zo punt in het jaar waar mensen dan naartoe leven en echt weer met alle goede voornemens heel hard gaan rennen vanaf begin januari om klaar te zijn voor dat prachtige rondje over het circuit en over het strand. Maar, uh, ja, helaas... Nog een jaartje wachten. Dus het, uh, dat, uh, dat duurt nog heel eventjes. Hey, en uh, ander, uh, ander, ander nieuws. Uh, vorige week zijn de... Of deze week zowel, zijn de archeologische opgravingen... op het Watertorenplein afgerond. En uh, ja, dat was... Uh, dus hebben we daar het hele... Het, het parkeerdek zeg maar weggehaald. En, uh, en echt uh, gravi opgravingen gedaan. Om te kijken hoe het er, zag het er nou vroeger uit En uh, die zijn afgerond. En dat betekent ja, ja, dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Dus het Watertorenplein wordt aangepakt... en er wordt gestart met de nieuwbouw daar van prachtige nieuwe huizen. En uh, aan die soap komt dus gelukkig een einde. Hé, hey, uh, en anders dan voor het nieuws. Gisteren ging het natuurlijk over, en het, op dit moment is het debat daarover bezig... de avondklok. En uh, morgen om, uh, in zijn programma om tien uur... dan uh, praat Jelmer Koper met uh, onze burgemeester, burgemeester Modenburg... om uh, te horen wat het nou, die avondklok, als hij er komt... Gaat betekenen voor uh, Zandvoort. Dus luister ook vooral morgenochtend naar ZFM. Hé, hey, en je zal toch maar 1,8 miljard keer beluisterd zijn. Dat heeft de weekend. Zijn album vorig jaar was het meest gestreamd. 1,8 miljard keer. Dat is ongelooflijk. Nou, hij voelt het wel aankomen. Hij feel het coming de weekend. Tell me what you really like.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 The simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it. not the single type So maybe this the perfect time I'm just trying to get you I'm high just fade it up this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run You have to rush when you're alone Harris was geloof ik vorige week de eerste Nederlandse artiest die uh, ooit door de 1 miljard streams heen ging. Hey, stel je voor, je bent stucador in Den Haag, met een paar vrienden en je bedenkt opeens weet je wat, we gaan een plaat maken. Dat is Ben. en uh, ze hebben op allerlei festivals gestaan. en dit is Ja, Ja, Nee, Nee. Ze moest niks van me hebben, bleef ze keer op keer maar zeggen. Haar argumenten waren sterk en lastig te weerleggen. Toch stond ik elke dag weer bij haar op de stoel. Mocht ik And hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ja Afgelopen dinsdag werd ze 75 jaar aan Ze heeft haar eigen petpak Dollywood ah, De eerbetalmend moeten tegen hebben Dollypart en Kenny Rogers Baby when I met you There was peace I know I set up to get you With a fine tooth Calm I was soft inside There was some plaat was Goldband. Ja, ja, nee, nee. Ik kreeg hem getipt van Joran En uh, hij vertelde dat ja, die gasten hebben dus uh, in 2019 op uh, allerlei festivals gestaan. Maar ze zijn nog steeds niet helemaal doorgebroken. Maar ik vind het een briljant nummer. Hey, we hebben nog twee minuutjes tot het nieuws en verkeer. Dus ik ga de volgende plaat. Ik moet een beetje afbreken, dus ik moet hem maar snel aanzetten. Dat ga ik doen. Uh, Daryl Hell en John Oates. met een Dream Control. En het gaat een beetje over dromen. En volgende uur spreken met Ilja Fischer. Dus blijf wel luisteren. Tot zo! What I want you yeah.